Uur. Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat niet goed met Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Maar het is nog niet te laat om het tijd te keren, zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg. Russia has been able to push forward along the front line. But it's not too late for Ukraine to prevail. More support... Rusland wint terrein, zegt hij, maar meer steun voor Oekraïne is onderweg. Een groot deel daarvan komt uit Amerika. Daar werd onlangs een steunpakket van 61 miljard dollar goedgekeurd. Stoltenberg denkt dat dat echt een verschil gaat maken. In een luxe hondenpension in Woudenberg in Utrecht zijn afgelopen weekend tien honden doodgegaan. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Meerdere baasjes hebben volgens Nu.nl aangifte gedaan. Dieren verblijven in dat pension niet in kooien, maar in luxe kamers. Feyenoord moet de komende wedstrijd tegen Excelsior vier vakken op de tribune leeglaten, heeft de KNVB bepaald. Het heeft te maken met het vuurwerk dat supporters afstaken tijdens de finale, halve finale van de KNVB-beker tegen FC Groningen... Ook moet Feyenoord een boete betalen van 15.000 euro. In attractiepark Slagharen kun je zomaar je suikerspin van een Spanjaard krijgen. Het pretpark heeft last van personeelstekort, maar het Spaanse moederbedrijf heeft daar iets op bedacht. Spaanse medewerkers die komen bijspringen. Alleen moet je als bezoeker dan ook echt het Spaanse woord voor suikerspin of achtbaan kennen? Ja, het is inderdaad een feit dat de Spaanse medewerkers de Nederlandse taal niet machtig zijn. Engelstalig daarentegen spreken ze vloeiend. Dus voor onze bezoekers is het even schakelen. Maar ze zijn heel erg tevreden over de gastvrijheid van de Spaanse medewerkers. Dus wat dat betreft is het voor ons geen probleem. Engels dus. En dan is het trouwens niet sugar spider, maar cotton candy. Spaanse medewerkers helpen mee in de horeca en bij de attracties. Het weer vanavond iets bewolkter, maar op de meeste plekken blijft het droog. Morgen een mix van zon, wolken en soms een buitje. Ook dan is het een stuk warmer met maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De afgesloten A9 bij knooppunt Bathoeverdorp veroorzaakt nog altijd veel vertraging in de regio. Om te beginnen ook de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe meer 10 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 25 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A... Sorry, de N696, hoofddorp richting Uithoren. Voor Aalsmeer Centrum 3 kilometer file met drie kwartier vertraging. En tenslotte de N232 halen richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file. En dat kost je een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. From the town, I'll find a way Today might be my lucky day oh. makes a dead man dance. En tot zover de heer Blanco, want uh, dat was een opname niet uit onze eigen studio. Nee, dit was uh, opgenomen in het patronaat, want daar dan speelde zich dit helemaal af. Um, bijzonder is het wel, want uh, hij heeft een, uh, ja, een live CD uitgebracht. Uh, en dat uh, willen we dan ook graag uh, laten horen. Uh, She makes dead man dance. We hebben ook nog een eigen versie. Die zal ik je ook gerust nog een keer laten horen. Dat gaat nog wel een keer gebeuren. Uh, en dit was dus de live opname. Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf, want uh, dit telt mee voor uh, bijvoorbeeld april. Dat betekent dat we een beetje ook uh, terug gaan kijken van wat hebben wij eigenlijk hier allemaal gehad in deze uh, aprilmaand. En wat is er ook zo'n beetje geweest. En we hebben ook live muziek en die komt toevallig uit dit dorp. Uh, dat is Winnie Moore, die komt straks... Tussen 8 en 10 ook live uh, spelen. En uh, dat heeft ook nog wat het nodige te vertellen. Bovendien is het ook deze maand dat zij een single heeft uitgebracht. Namelijk Hell on Earth. En dat gaat dan niet uh, over zozeer wat er in, uh, in de wereld uh, aan de gang is. Maar meer over de, de relationele sfeer. Dus dat is een beetje uh, het uh, verhaal. Goed, we gaan uh, verder met uh, de muziek uh, volgende week schijnt er weer een nieuw werkje aan te komen van Christy, doet ze niet alleen er zijn er nog zeven dames die uh, meedoen de titel trouwens uh, van die single uh, dan moet ik weer even kijken, want dat heb ik ook weer even niet snel uh, 1, 2, 3 bij mij uh, op het uh, op de hersenband staan, tijd als deze heet hij. Dat is de nieuwe single, maar wij doen het nog even met de single die afgelopen maand is uitgebracht. En het nummer dat heet In de Palm van uw Hand. Van de scherven die ik zelf niet meer kon lijmen. Die ik maar niet kon laten rijmen Tot mijn diepste geheimen Van die pedalen toen ik nauwelijks meer kon lopen Tot de bergtop te beklimmen en te hopen Dat ik er bijna zou zijn Van het proeven van de zoete 神秘 De callback is dit en de single heet uh, I Make You is, is geloof ik anderhalve week uh, geleden is die uitgekomen uh, en we nemen hem natuurlijk mee in deze 3 voor 12 noord holland vloedgolf want het is het uh, vandaag de laatste donderdag van de maand volgende maand uh, mag hier Harmleek aan uh, schuiven want dan uh, hebben we er uh, weer een. Daarvoor hoorde je uh, trouwens Christy met In de palm van je hand en uh, Tijd, uh, Dan ben ik weer uh, de titel van het ding kwijt. Het is toch echt ook uh, heel erg... Tijd als deze heet uh, de nieuwe single. Die komt volgende week uit. Doet ze niet alleen. Doet ze met uh, zeven andere uh, songwriters beiden. Um, straks gaan we ook uh, praten. Want we hebben nog een keer een interview met Ro. En daar uh, zullen we met hem over gedachten gaan wisselen. Met de EP die die gemaakt hebt. En achter Ro schuilt Robin Seelstra... En wat uh, is de reden waarom hij uh, bijvoorbeeld die EP heeft uh, gemaakt en met wie die dat heeft gedaan. Want er zit toch ook een naam van uh, grote eigenlijk in. Want uh, we kennen hem uit het uh, verleden bij verschillende optredens bij de wereld door. Dat is één ding. En die heeft zich met de productie bijvoorbeeld bemoeid van uh, deze road. Dus dat uh, ga je straks al wel horen. Het is een beetje om en om met de Nederlandstalige muziek. Uh, vooral de dames hebben zich uh, behoorlijk geroerd. En deze Annabelle deed dat ook met de duvel aan mijn zij. Waarom spookt het in mijn hoofd? En weet ik niet hoe ik mij voel? Leugens die ik zelf geloof, wat ben ik aan het doen? Loop ver weg, ver weg van mij vandaan. De storm had ik mij niet beloofd, vecht ik voor mij. I don't know why, but I'm scared Baby, don't you cry We'll be home tonight But Chonday and our worlds collide We'll be just like crystal still alive. Our friends will catch us Dancing in the rain Yeah, I'd do anything To make you Stay And I'll be Joost Lamiris was dit met het nummer Yours. En daarvoor hoorde je Annabel met uh, de duivel aan mijn zij. Om meer Nederlandstalig. En dit zijn de dames Lies en Saan met nummer Gisteren. je keek me aan en zei gisteren Wist ik waarschijnlijk ben jij het wel voor mij Je zei dingen veelal onbelangrijk, soms ook wel gewichtig Je bent lief hoor, ik weet het best maar soms ook wat kortzichtig gisteren samen waren wij en praten wij de wijn werd warm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 Ik kom er morgen op terug Alles vervaagt De kamer draait Maar ik hou me vast aan jou Wil jij het ook niet weet We hebben samen geen idee Wat ons te wachten staat dit nu verder gaat. Ik volg je vast te En dat was Ro. En ik uh, kijk ook even meteen uh, naar voren. Want ik zie ineens een paar uh, mensen binnenkomen. Want uh, één ervan is Wendy Moore. Uh, en, maar ze, ja, die moest een beetje door de regen heen. En die uh, kunnen we eigenlijk een beetje uit gaan brengen. als een soort mens van faaddoek, Denk ik eerlijk gezegd. Uh, want uh, ja, nou goed. Dat gaat allemaal uh, goed komen. Eerst even. Ik heb de kachel aangezet. Dus, dat, uh, dus het is even een beetje. Uh, nou ja, een beetje droog. Uh, moet goed komen. Uh, we hadden net. Haai van de Liefde. Dat is. En titel van een EP, en we hebben de maker ook aan de, de, de telefoon, en dat is Ro, goedenavond. Goedenavond. Ja, en achter Ro schuilt Robin Zeilstruin, dat ga ik ook even meteen zeggen, want dan denken die mensen, oké, okay, wie heeft die ook een gerechternaam? Ja. Nou, dat is het dus. Ja. Um, even over jou, um, want jij bent nogal volgens mij een beetje een duizendpoot, heb ik het idee. Um, ja. Dit is muziek ja. maken, maar je hebt ook nog dat iets ook. anders gedaan, toch? Ja, nou, ik, doe, uh, ik doe veel dingen, maar als je het hebt over gedaan hebben, dan. Heb ja, gedaan hebben in dit geval. Act, acteren. Ja, ja? Ja, ja klopt. A ja. Acteren in waar? Ik heb in uh, nou, de meest bekende is in goede tijden heb ik gespeeld. Kijk aan. Ja. Dus daar uh, was je in te uh, zien uh, geweest. Uh, als wie? Als uh, Milan Alberts. Ah. Ja. ja. Dat was een. Uh, ja, ik zat in de bekende familie. <laughs> ja, in de bekende familie. Ik geloof met de een ja. van die, uh, van, van Braat of uh, die andere, geloof ik? Ja, die uh, Robert. Uh, Robert Albert speelde die. Uh, ja. Uh, ja, die ja, precies. De, de boer van die uh, Braat. Ja, ja precies. Bartno Braat heet hij, geloof ik, als ja, het goed is. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat, dat is de acteur die erbij hoort. Uh, tot zover uh, dat, uh, dat verhaal. Want uh, in showbiz ben ik uh, wel een beetje in thuis, maar ook weer niet te veel. Nee. Maar um, acteren, dat heb je nu gelaten voor wat het is. Wat, wat uh, trekt jou dan aan uh, om de muziek in te gaan dan? Nou, ik heb uh, uh, muziek... Daar heeft mij altijd op nummer 1 gestaan. Mm. Uh, uh, dat is, uh, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Dat was het allereerste wat ik heb gedaan. Uh, en uh, dat, dat begon met gewoon in uh, schoolbandjes spelen. Ik heb ooit ook nog uh, in een heel ver verleden... in een een of andere jongensgroepje gezeten. <laughs> en... Uh, uh, um, dus, dus ja, ik, bij mij stond het altijd in het teken van muziek. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen toen van goh, hoe, hoe ga ik het voor elkaar krijgen om uh, iets meer uh, voor elkaar te krijgen. Ten, en toen was ik zo gek om aan idols mee te doen. En uh, dat is in 2004 geweest, dus dat is ook echt heel lang geleden. Mm -hmm. En eigenlijk is daardoor, doordat ik dat toen deed, toen kwamen er uh, van die acteringen op mijn, uh, op mijn pad. Um, en ja, toen, toen ben ik heel even daarvoor gegaan. Maar ook toen tussendoor altijd muziek schrijven, uh, beentje spelen, optreden. Altijd, uh, ik deed dat, maar, maar ik uh, ademde muziek, zeg maar. Ja, uh, heb je ook uh, dat uh, als opleiding gedaan of niet? Een, sorry? Een, een opleiding, een muzikale opleiding? Of is het uh, wat uh, de muzikanten ook zeggen, een do-it-yourself, een ja, DIY? Ja. Ja, voor mij eigenlijk wel. Ik wilde altijd heel graag naar de, naar de rockacademie. Maar ik, ik was best wel een, uh, een, een, een om het even. Uh, lekker Hollands te zeggen. Ja, oké. Okay, maar goed, ga ja, doen. Ja, precies. Ja, lekker, lekker Hollands. Maar uh, dat, dat, uh, ja, dus ik durfde dat gewoon niet. Want dan zou het betekenen dat ik uh, daarheen moest verhuizen. Op kamers moest. En uh, dat zag ik niet zitten. Dus hmm. uh, ik, heb het, ik heb het mezelf eigenlijk aangeleerd. En altijd met, met ook hele, hele goede... Muzikanten om me heen die me, die me hebben geholpen. Maar uh, ja, ik kan ondertussen best wat uh, zelf voor elkaar krijgen. Maar ja. ik vind het nog steeds heel fijn om het met mensen samen te doen. Ja, uh, songwriter, doe je dat ook zelf? Ja, zeker. Ja. Uh, wat is het leuke aan songwriting? Songwriting: het allerleukste ervan is dat je uh, kan verliezen in, uh, in iets. En uh, dat begint. Voor mij eigenlijk altijd met een, met een melodie. Zit ik met mijn gitaartje of de piano. Of tegenwoordig probeer ik het op een andere manier te doen. En dan gooi ik een, uh, een of andere beat erin. En, um, en, en, dan, en dan komen er hele andere dingen uit. En, en dan ben ik daarmee bezig. En dan, en dan voel ik een melodie. En vervolgens komt er al een woordje uit. En dan denk ik. Hé, hey, oké. Okay, uh, volgens mij is dit een tof onderwerp. En dan, en dan ben ik daar helemaal mee bezig. Ja, ik vind dat. Dat is het lekkerste wat er is. Ja, en waar kijk je dan uh, bij uh, naar als je een song aan het uh, schrijven is? Hoe ontstaat, zoiets? Nou, het, het, het ontstaat vaak wel door uh, een bepaald gevoel of uh, emotie waar je, uh, waar je in zit. Mm. Bij mij, althans. Uh, dat, dat vind ik lekker. Ja. Uh, dat, is, dat, dat is eigenlijk het meest pure. Maar ja, als ik even kijk naar mijn EP, daar staat uh, vanaf nu reis ik met je mee op... En, dat is echt speciaal geschreven voor een, uh, uh, voor een commercial, voor een uh, NS, uh, voor een OV, OPP was dat, Ja. commercial. En, uh, dus dat was heel gericht, maar um, ja, dan ga je in één keer schrijven dat je bijvoorbeeld in de trein zit of zo. Maar gek, gek genoeg was dat een super een supermooi... Um, ja, uh, dan kan ik even niet op het woord komen. Waardoor ik eigenlijk mijn, mijn eigen pad aan het beschrijven was. Ja, je, uh, uh, we gaan hem ook zo dadelijk, als, je, als we uitgesproken hebben, gaan we ook precies dat nummer laten horen. Dus oh, uh, ja, ja, ja eens, een beetje ja. commercieel denken mogen we ook wel, wat, wat dat er gaat. Ja, ja. Um, ja. Want hoe zijn ze bij jou terechtgekomen wat betreft dit uh, liedje? Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk uh, heel mooi. Ik, ik, ik werk met, uh, met Gerard uh, samen. Gerard Huizingveld, hè? Uh, ja, zeker. Dat is ook een, een songwriter. En um, uh, met Gerard ben ik eigenlijk in aanraking gekomen door Koosje Smit. Dat is een goed vriendje van mij. Mm -hmm. um, Zangeres ook. En um, dat was eigenlijk het punt dat ik dacht van... Hé, hey, ik, ik, ik ben uh, een leuke muziek aan het maken. Uh, onder de naam Robin Zelstra was dat nog. En, en, maar toen dacht ik... Ja, maar het is het gewoon, ik vind het dat gewoon net niet of zo. Ik mis iets. En, um, dus ik ben op zoek gegaan naar, naar een producer. En uh, toen kwam ik via Koosje met... Uh, Gerard en met hem in gesprek en, en met hem heb ik dus die EP zeg maar ook, uh, ik had heel veel liedjes liggen mm. en hij heeft dat onwijs een mooie richting op uh, gestuurd, waar ik onwijs blij mee ben en vervolgens uh, belde hij me op, hij zei van hé, hey, uh, reclamebureau uh, uh, heeft die liedjes met, uh, uh, uh, van jou gehoord, van die EP, ik vind het helemaal te gek en hebben gezegd van joh, wil je niet iets voor, voor dit gaan schrijven? Mm. Dus uh, ja, ik, vond, ik dacht echt van, huh? oké, okay. <laughs> gaaf, ja, ja. tuurlijk. Dus, uh, en, dat, en dat moest iets commerciëler zijn dan, dan dat ik wellicht mee bezig was. En toen kwam ik erachter dat ik dat toch stiekem eigenlijk ook wel heel erg leuk vind. Ja, nou, nou noem je de naam Gerard Huizingveld. Ik heb tegenwoordig af en toe best wel contact met hem. Ja. ja uh, ik, ik, uh, is, is schijnbaar kan ik niks fout bij hem doen, wat, wat er gaat, dus... Vind ik alleen maar weer prettig om, om, om dat uh, weer te weten. Maar uh, wat, uh, wat brengt Gerhard uh, met zich mee? Eh, want je hebt al een deel daarover verteld. Maar ja. wat doet hij bijvoorbeeld op uh, produce uh, en op productiekant dan? Nou ja, uh, uh, hij, doet, hij doet echt uh, veel. Um, als ik kijk naar... Nou, vanaf nu reis ik met je mee. Die heb ik samen met hem geschreven. Dus hmm. dat is echt uh, broer, helemaal heen, heen en weer gegaan. Ja. En... Uh, en uh, daar gaan we wel wat meer naartoe. Dat we, dat we samen gaan schrijven. En, uh, um, uh, maar hij, ja, hij speelt heel veel in. Het is echt, uh, hij, hij kan eigenlijk alles spelen. Hij is heel goed in het mixen. Uh, in het masteren. Uh, hij is heel goed qua sound. Uh, um, om, die, ja, om, om, het, om het een richting op te tillen. Uh, dus om maar even zo te zeggen. Ik was bezig met, met liedjes. Meer, ja, eigenlijk meer een beetje in de richting... Bij wijze van spreken van uh, een borsato. Mm. Um, um, wat ik ook te gek vind. Mm. Uh, hij zegt van, maar de rest wat jij allemaal benoemt, uh, dat, dat is een totaal andere weg. En uh, hij zegt van, laten we kijken of we het daarheen kunnen sturen. Nou, dat doet Gerard. Oké. Okay. Uh, ja. Wat kunnen we uh, voor jou nog gaan uh, verwachten? Want je hebt nu de EP afgeleverd. Uh, ja. Eind maart is dat uh, gebeurd. Dus. Maar wanneer, uh, wanneer kunnen we wat uh, van je verwachten na deze EP? Ben je ja. al met iets bezig? Zeker, ja. Ik ben uh, um, uh, druk aan het schrijven. En uh, dat, dat gaat... Um, ik ben het eigenlijk een beetje aan het, aan het verbreden, zeg maar. Dus vandaar de naam Ro. Hm? Uh, uh, daar heb ik voor gekozen van dat is de persoon... Die ik ben, zeg maar. persoonlijk kan eigenlijk niet, want hm. vrienden noemen mij Ro. Ja. Um, en maar ro, ik hou van uh, onwijs veel verschillende stijlen. Van rock naar dance, uh, van pop naar uh, ballet, uh, uh, klassiek, uh, uh, jazz, uh, soul, eigenlijk Ik vind dat allemaal. Ik luister er allemaal naar. Dus het lijkt mij mooi om. Wel dat je die herkenbare sound uh, hopelijk gaat creëren. Ja. Maar wel meerdere richtingen op. Dus ik ben nu eigenlijk bijvoorbeeld met twee liedjes tegelijkertijd bezig. Waarvan de een is meer dance. En de ander is eigenlijk echt meer indie rock. Uh, old school. Dus, en dat ben ik aan het doen. En uh, dat deel ik nu bijvoorbeeld naar Gerrit En die gaat daarmee aan de slag. En, en hij gaat mij wat dingetjes uh, sturen. En daar gaan we aan de slag. Dus we zijn ja gewoon eigenlijk weer met misschien wel een EP bezig. Ja. En... Uh, maar het moet niet lang duren hoor, want ik, ik, ik, ik hoop wel in, nou ja, ik vind het al moeilijk om een tijd te zeggen, want we zitten nu al eind april. Ja. Dus ik hoop in, uh, nou laten we zeggen, eind uh, mei, ergens juni uh, wel weer met een volgende trek naar buiten te komen. Dus, uh, dus we zijn nog, even, nog wel even een beetje mee bezig met uh, een aantal nummers uh, van jou te laten horen. Ja, ja, dat uh, zou heel fijn zijn, Ja, ja. Um, ja. Nou ja, we, we gaan het afwachten. Um, eerst dan, nou je hebt al het een en ander gezegd over deze commerciële uh, track die, die eraan uh, zit te komen. Um, ja. Ben jij ook uh, in voor dit soort dingen? Ja. Ja, ik vind het uh, heel tof om te maken. En uh, eigenlijk... Uh... Ja, be, bedoel je het commerciële, zeg maar? Ja, ja, ja, dat bedoel ik ja, dus. Ja, dat, uh, dat er weer een opdracht ergens in de mailbox uh, be, be, uh, belandt. Oh, zeker, ja hoor, dat lijkt, me, dat lijkt me te gek. Ja, er is, er is, er is niet. Uh, helaas, ik, ik had gehoopt dat er nog meer mee zou gaan gebeuren natuurlijk. Hè, dat het meer overal gedraaid zou uh, worden. Hm. Maar, maar uh, ja, alleen al dit, deze opdracht en, uh, en dit uh, uh, maken en ook nog commerciële. Ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat heel tof en ik denk dat ik... ...daar ook misschien wel wat meer naartoe gaan. Ja. Dus wel, wel dat uh, alternatieve hoekje ja. blijven uh, behouden, hè, waar, uh, wat, wat uh, jullie ook draaien... ...maar, maar uh, ook wel met een, uh, met een commercieel uh, tintje erin. Ja, Zeker. Uh, dan de allerlaatste vraag eigenlijk. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? <laughs> nou ja, qua streaming op alle streamingdiensten die er, die er zijn... Hmm. En verder ben ik op uh, uh, ja, uh, de social, zeg maar op Instagram te vinden. Op Facebook. Uh, ik heb een, uh, een Ro-pagina op Facebook. En op uh, Instagram ben ik onder Ro of onder Robin Zelstra te vinden. Dat is dezelfde pagina. Hmm. En uh, oh ja, ik doe ook nog af en toe wat op uh, TikTok. En volgens mij is dat Robin Zelstra Music. Ja. <laughs> yeah. um, dus ja, uh, ik ben overal te vinden. En uh, qua. Optreden. Ik ben nog een beetje half bezig met een uh, theatergroep. Um, en daar gaan we einde van het jaar uh, nog, nog wat uh, optredentjes mee doen. Maar ik ben ook onwijs hard aan het uh, uh, bouwen om uh, zelf ook te gaan spelen. En dan, dan zou ik dat af en toe gaan doen met mijn, uh, met mijn akoestische gitaar op een kleine podia. Om gewoon echt even uh, uh, contact te gaan maken. En uh, verbinding. En van daaruit ja, langzaam, langzaam opbouwen en... Uh, steeds meer, ook met de liedjes die ik uitbreng... ook echt op het podium staan. Oké, okay. um, dan gaan we hem laten horen. Vanaf nu reis ik met je mee. Hier is Roos. Up In the darkness You are the moon Zij heeft genoeg, zoek toch iemand anders. Gapper is een hele kroeg Want wij gaan al jaren door het vuur voor elkaar En wij zijn voorlopig nog niet klaar. Stap op zij, voed je best. dat naar de kijk naar de Het gras is altijd groen Ik ben een beetje positief Maar daar kan ik niks aan doen En ik liep ooit tot aan de helft Dus is mijn glas altijd al vol Mijn beste vriend, dat ben ik zelf Dus heb geen geld, maar heel veel Een beetje een Madness-achtig vaartje aan. En dit uh, nummer van uh, de heren van Skink. Arme Stakker. Daarvoor hoorde je de mensen van Hardenblijck. Daarvoor Hens met zo Hoort Bij Mij. En Hillin met Roos. En daarvoor Ro met uh, Vanaf Nu Reis Ik Met Je Mee. En over Hillin gesproken. Die heeft vanavond dienst. Want die moet uh, iets doen met de living room sessions in de P60. Die ga je horen tot aan het nieuws van... Wat is het? 8 uur. The surfing stingrays and there's always something in this town.